Tot Lewin met het NOS Journaal. Volgens president, handelsverdrag tussen de VS en Groot-Brittannië... zit er niet meer in. Dat zegt de Amerikaanse president in de Britse krant The Sun... aan de vooravond van zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Hij zegt dat May niet naar zijn adviezen over de brexit heeft geluisterd... en dat de opgestapte minister...